4 uur. De Radio 1 Sportshow. Sarah Carrasso en Tom van Heck. Zaterdagmiddag 4 uur. Het gaat gewoon nog door. Het wordt allemaal wat minder. Maar er wordt ook met brons bij de mannen. Allemaal een opmaat naar die finale. Natuurlijk vanavond tussen Nederland en Duitsland. En bij het voetbal hebben we wel al de finale. Mexico, Brazil. We hebben ook aandacht voor het bezoek van Hillary Clinton aan Turkije. Ze praat daar over Syrië.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 Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolk. Het is 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Ook morgen overdag zonnig en warm, 23 tot 26 graden. Na het weekend elke dag kans op een bui, maar ook veel zon en het blijft warm. ANWB-verkeersinformatie. Een auto met pech zorgt voor file op de A27 Breda richting Golkum. Tussen Werkendam en Golkum staat 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo Paul van As horen, vlak voor die o oh zo belangrijke Olympische hockeyfinale. We zijn nu live bij het voetbal, de finale Brazilië-Mexico. We zijn live vanuit Londen, Tom van Teck en Lucella Carasso. En die is drie minuten aan de gang, dus er is vast nog niks gebeurd, Bob van der Tang. <laughs> ja, ik kan wel merken dat jij meekijkt, Tom. Ik Ongelooflijk. Kijk niet na, na 29 seconden lag hij er al in. En voor Mexico, dat is verrassend. Oribe Peralta was het die scoorde. Een speler van Santos Laguna, die profiteerde van gestuntel achterin bij de Brazilianen. Van rechtsbek Rafael. En die schoof de bal gewoon. Achter de Braziliaanse doelman het doel in. En Mexico dus op een 1-0 voorsprong in deze Olympische finale. En wat is er nou mooier dan Olympisch kampioen voetbal te worden op Wembley. Op het heilige gras, de heilige grond van Wembley. En de Mexicanen zijn er dus goed aan begonnen voor het eerst in de Olympische finale. Brazilië speelde wel al vaker de finale. Maar werd ook nog nooit Olympisch kampioen in het voetbal. Opvallend toch eigenlijk voor zo'n groot voetballand. En nu is het dus Mexico dat de leiding heeft genomen. Hier zien we de goal nog een keer in de herhaling. Oribe Peralta dus, hij scoort. En Mexico leidt tegen Brazilië met 1-0. Dan het bezoek van Hillary Clinton aan Turkije. Ze hebben afgesproken dat de twee landen nauwer gaan samenwerken... om de situatie voor de Syriërs draaglijker te maken. Ook willen ze de oppositie verder ondersteunen. Dat zei Hillary Clinton, die dus op bezoek is in Istanbul bij haar Turkse collega... Today we met uh, to discuss what the United States and Turkey can do together along with our international partners and our friends inside and outside of om to respond to this growing humanitarian and political crisis. Clinton zegt dat Amerika en Turkije een lijst hebben gemaakt van zaken die nu snel moeten gebeuren. Het ondersteunen van de oppositie om een overgangsregering tot stand te brengen is van groot belang, zegt ze supporting the opposition in their efforts to end the violence and begin the transition to a free and democratic Syria without Assad. The United States continues to provide the opposition with communications equipment and other forms of non-lethal assistance and direct financial assistance. We zullen daarom de oppositie blijven ondersteunen met communicatieapparatuur en directe financiële hulp zegt Clinton. En vandaag hebben we onze plannen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Today we compared notes between the American and Turkish teams on support for the opposition, developing a common, operational picture, and discussing how we can our collaboration between ourselves and along with others to hasten the end of the violence. Het geweld moet zo snel mogelijk een eind komen, zegt Clinton. En de mensen die dat geweld ontvluchten, hebben onze hulp nodig. Today I'm announcing we plan to contribute an additional 5 miljoen dollars to the United Nations High Commission for Refugees... ...and 500.000 aan to the International Organization for Migration to support displaced Syrians inside Turkey. Waar het nu om gaat, zegt Clinton, is dat Assad het veld ruimt en daarom moeten we ons voorbereiden op de periode daarna. Het is belangrijk dat de Syriërs zelf het heft in handen nemen now no one can predict how soon this uh, regime will finally be brought to an end but we know the day will come so our third uh, urgent task is to prepare for what comes next the syrian people will of course and must lead the transition and they will need to maintain the integrity of the state's political institutions they will need to stabilize and eventually rebuild their economy To establish security, safeguard, and eventually destroy the country's most dangerous weapons, including its chemical weapons. En het is van het grootste belang, zegt Clinton, dat de chemische wapens die her en der over het land liggen opgeslagen, niet in verkeerde handen vallen. De Syriërs moeten zich veilig voelen, zegt Clinton. Ongeacht hun religie of etniciteit. They will need to protect the rights of all Syrians, regardless of religion, gender, or ethnicity and they will need to address the ongoing human aanpakken. humanitarian challenges. All of this will need careful planning and support from the international community. De Syriërs hebben onze steun nodig. Aldus Clinton vanmiddag in Istanbul. A deeper world than this tugging at your hand Every ripple on the ocean Every leaf on every tree Every sand dune in the desert Every power we never see There is a deeper way than this Swelling in the world There is a deeper way Sweeping over life.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 Love is de seventh wave. En ja, sting, dat hoeven we niet op te zoeken. Van de hockeymannen werd voor deze Olympische Spelen niet veel verwacht. Brons zou mooi zijn, al dus de kenners. Maar bondscoach Paul Van As zorgde voor een ware metamorfose van zijn team. De 9-2-zege op Groot-Brittannië in de halve finale maakte een verpletterende indruk op iedereen. Gio Lippens praat vlak voor die belangrijke finale vanavond met Van As. Paul heeft een winnende coach altijd gelijk. Nou, dat hoeft niet zo te zijn hoor. Je kan soms winnen en het uh, toch naast hebben gezeten en je kan soms verliezen en het ook bij het rechte eind hebben gehad. Dus daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Maar die enorme uitslag van anderhalve dag geleden, ja, dat, dat moet toch iets zijn wat jou ontzettend bevrijd heeft? Ja, niet alleen mij hoor, maar uh, we, we werden steeds sterker in het toernooi. We hebben een enige ploeg die ook uh, alle wedstrijden gewonnen heeft, zowel de poolwedstrijd en de halve finale nu. Uh, dus ja, het was uh, met name wat ik op het veld zag, dat stemt enorm tot tevredenheid. Dat uh, de dat jongens en de ploeg zich echt, in mijn woorden, van bevrijding uh, op die manier hebben neergezet. En daardoor het beste uit zichzelf konden halen. En dat was uh, fenomenaal om te zien. Dat is echt genieten. Je hoort wel eens verhalen van een ploeg die een coach in de steek laat, zeker als er dingen gebeurd zijn. Uh, nou, er zijn dingen gebeurd natuurlijk in het hockey, taken-taken. maar teun de nooier, de nooier weer terug. Maar in dit geval heb ik het idee dat de ploeg gewoon voor jou door het vuur is gegaan. Ja, eh, zeer zeker. Maar bij ons was het nooit onrustig. Intern was het nooit onrustig. Het selectiebeleid is, is, was altijd hard, maar wel eerlijk. En dat is intern eh, bekend. En, eh, het het moet, ook, moet ook iets zeggen hè, om het geselecteerd te worden voor een Olympische Spelen. Daar moet je trots op zijn. Nou, iedereen die hier staat, kan ik zeggen, die is echt trots op zijn, uh, dat hij erbij zit. En zo moet het ook zijn. En, uh, dus bij ons is het nooit rustig geweest. Alleen ja, in een bepaalde fase heeft de buitenwereld daar wat anders op gereageerd. En, uh, maar het heeft... Uh, dat, ja, maar dat... Is nooit onze emotie geweest. Ben jij daar zelf nooit door aan het twijfelen geraakt? Nee, nooit. Nee. Nee, nooit. Lijnen uitzetten tot aan die finale, Bedoel, dat was het? Ja, ja, ja, ik heb ook van het begin af aan wel gezegd. ook mijn thema's kenbaar gemaakt, ook aan de pers. Ook mijn hockey-thema's, van snelheid eh, kenbaar Niet gemaakt. Niet dat fysieke? Niet fysiek, maar snelheid als antwoord op fysiek spel. En, eh, nou, het is mooi dat dat eruit komt. En, eh, ja, ik, ik ben nu alleen maar zo het is te hopen dat we de finale ook. Eh, naar huis, ja, want hoe moeilijk is dat na zo'n enorme overwinning op de Engelsen op het thuisland? Ik kan me voorstellen, die jongens zijn tot diep in de nacht bezig geweest met berichten lezen op sms, de e-mail, twitter, noem het allemaal maar op. Ja, ja dat, is, uh, dat mag dan heel even. Dat mag, moet je ook even laten, je moet het ook niet ontkennen. En we mogen ook best trots zijn op die prestatie. Maar er is een moment dat we zeggen, nou van hier en niet meer verder. Is, eh. En dan betekent het alleen focussen op die finale, want uiteindelijk, zilver is natuurlijk een prijs. Maar het is niet de hoofdprijs. Het is niet waar je het om doet. Nee, nee, nee. nee. Ik vind dat nu ook gezien, gezien onze groei in het toernooi... zou het me wederom pijn doen als we, als we niet uh, uh, de gouden plak naar huis kunnen halen. Uh, uh, maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Het blijft sport. Uh, het is weer, wederom een wedstrijd, alles of niks. Dus het kan natuurlijk altijd nog twee kanten opvallen. Maar euh, nou ja, ik, ik, ik kan me alleen maar focussen op wat ik wel in de hand heb. En dat is die jongens zo in het veld zetten dat ze weer het maximaal zelf kunnen halen. En dan moet ik wel zeggen, dan heb ik wel heel veel vertrouwen in. In een paar maanden tijd kan heel veel veranderen. Hè? Jullie golden niet als groot favoriet voor deze Olympische Spelen. En ineens staan jullie er. Dat is het mooie van de Spelen. Hè? Dat is dat ja, rising to the occasion? Nee, dat is uh, vasthouden aan je plan. Dat is, het plan is twee jaar geleden zelfs, heb ik dat op papier gezet. En uh, uh, dat is gewoon uh, doen uh, wat je moet doen en gewoon je werk doen. En uiteindelijk is het dan wel, dat is het mooie van sport... dat het dan in een, in een toernooi, eh, kan, moet dat allemaal bij elkaar komen... en moet dat uh, door, door middel van resultaat. Dus ontwikkeling en resultaat en, en, en, en progressie en resultaat... komen dan bij elkaar. En uh, dat vind ik ook het fascinerende aan sport. En laten we hopen dat dat... Dat het goud wordt. Ja, want wat gaat de sleutel worden voor het succes vanavond? Is dat vrij spelen? Bijvoorbeeld ja. niet te veel druk voelen, want ja, olympische finale. Sommige jongens staan er natuurlijk voor het eerst. Nee, het is bevrijd spelen. Bevrijd spelen, uh, datgene brengen wat we in ons hebben. Uh, dus dat er geen rem ons op zit voor onszelf. Ook de totale overgave en bereidheid om voor elkaar alles op te lappen als er iets op te lappen valt. En zonder beoordeling naar elkaar. Dat zijn ook woorden die ik veel gebruik. Nou ja, en dan is het talentniveau van deze groep zo dat uh, uh, ja, dan kunnen we niet beter kunnen. Maar ik denk dat het resultaat dan ook na veranderd zal zijn. Al is dus Paul van As een gouden plak naar huishockey. Dat is wel een uh, mooi beeld. Die finale is vanavond om 8 uur. Nederland, Duitsland. En op deze zender zijn we er volledig bij. Gerard de Groot, wie anders doet er verslag van. En Jeroen Delmey, tweevoudig olympisch kampioen. En mede uh, België naar een vijfde plaats. Gecoacht hebbend op deze Olympische Spelen is de deskundige. Naast hem om half vijf, zo direct houden we u ook op de hoogte van de wedstrijd om het brons Heeft Groot-Brittannië nog iets hervonden na de 9-2 nederlaag publiekelijke excuses van de captain zijn er geweest in de Engelse kranten. En ze moeten tegen Australië, een ploeg die ook zeer teleurgesteld zal zijn... dat ze om half vijf hokken hier vandaag en niet vanavond om acht uur. and down Another color waiting on me to set me free. I just found out a ghost slip town. The Queen of California is a stepping down. California. Niet doorheen praten, doorheen praten. <laughs> het gaat nog even door. Van wie eigenlijk? Wie zong het? Ja, dan nou praat ik er niet doorheen. John Mayer, natuurlijk. John Mayer. We gaan naar Bob van de Tak bij het voetballen. Mexico-Brazilië. Hij zat erin voordat de helft van het publiek was gaan zitten. Bob, hoe is het verder? Ja, hij zat er heel vroeg in, 29 seconden. En toen uh, had Oribe Peralta het dus al uh, voor elkaar voor Mexico na geblunder achterin van uh, Rafael de rechtsback 1-0 voor Mexico. Dat zijn zaakjes goed voor elkaar heeft hoor, want Brazilië komt er nog niet in het. Uh... Geliefde combinatievoetbal. Dat komt er voorlopig nog niet van. Mexico zit er bovenop. En de Brazilianen zijn eigenlijk nog helemaal niet gevaarlijk geweest. Een kopballetje wel gezien van Thiago Silva. Over, maar echt dreigend was dat niet. En zojuist nog een poging van Oscar. Maar daar had keeper Corona van Mexico toch ook weinig problemen mee. En het is toch opvallend. ...dat Mexico ja, zo goed begint in ieder geval. Want op voorhand is Brazilië toch duidelijk favoriet in deze wedstrijd. Veel meer internationale ervaring bij de Brazilianen. Het merendeel van de selectie speelt allemaal bij Europese topclubs. En de jongens van Mexico, daar speelt er maar eentje. Van in het buitenland, buiten Mexico dus. Dat is Giovanni Dos Santos van Tottenham Hotspur. En voor de rest speelt iedereen gewoon in die Mexicaanse competitie. Er is trouwens ook Carlos Salcido bij Mexico. Die heeft natuurlijk wel die internationale ervaring. De oud-PSV'er. Vier jaar in Eindhoven gespeeld tussen 2006 en 2010. Daarna een avontuur bij Fulham. En nu terug in Mexico, Salcido. En hij staat weer... Op zijn vertrouwde positie centraal achterin bij de Mexicanen. Maar eigenlijk heeft Salcido het nog niet heel erg druk gehad. Dus, want Brazilië kan nog niet tot aanvallen toe. Misschien nu wel. De bal gaat via Mexicaans been uiteindelijk over de zijlijn. Levert de Brazilianen een ingooi op van de rechterkant van het veld. Halverwege de eerste helft dus met die 1-0 voorsprong voor Mexico. bal moet weer even terug. En dan weer terug naar de rechtsback Naar Rafael die dus die bal daar verspeelde na 29 seconden. Zomaar in de voeten gaf van een tegenstander. En toen was het dus raak door Oribe Peralta. En dat leidde de 1-0 dus in. Brazilië speelt in een laag tempo en speelt op deze manier Mexico niet kapot. Nu misschien bal naar voren gespeeld. Ter hoogte van de middenlijn nu naar Neymar. Die wordt aangetikt. Dat is het wonderkind van Santos natuurlijk. Neymar. Flitsend gespeeld tot nu toe op dit Olympisch voetbaltoernooi. Drie goals gemaakt, maar in deze wedstrijd hebben we hem eigenlijk nog nauwelijks gezien. Nu aangetikt dus door een Mexicaan, door Hector Herrera. En dat levert Brazilië dan een vrije trap op. Een meter of tien over de middellijn. De Braziliaanse bondscoach die vraagt al heel sportief om een gele kaart. Maar daar gaat Mark Klettenburg, de scheidsrechter uit Engeland, terecht niet op in. Want zo zwaar was die overtreding niet. Brazilië heeft de bal, maar Brazilië heeft de bal op de eigen helft. En dan is er dus van enig gevaar voorlopig geen sprake. Nee, de goddelijke Canaries die hebben het duidelijk nog niet in deze Olympische finale. Halverwege de eerste helft. Mexico terecht op een 1-0 voorsprong. Dan het uh, Nederlandse voetbal. Joris Matthijsen is terug in de Nederlandse competitie. Hij speelt de komende drie jaar in Rotterdam bij Feyenoord. Ronald van der Geer praat met Matthijsen over die overgang van Malaga naar uh, Feyenoord. En ze gaan uh, eerst terug naar dat slechte EK van Oranje. Onafhankelijk wat daar is gebeurd, ja, ga, je, ga je vakantie vieren... en dan ontstaat er in zo'n vakantie een gevoel. Dat het wel eens uh, ja, zo kan zijn dat wij uh, terug naar Nederland willen als gezin... En, uh, ik ook naar de Nederlandse competitie weer terug wil, want dat is, dat is eigenlijk waar je voor kiest dan. Wil je weer terug naar Nederland en ja, je speelt natuurlijk in een geweldige Spaanse competitie. Ik heb vijf jaar in Duitsland gespeeld, maar ik was, er, ik was daar weer aan toe. Gewoon lekker terug uh, naar het uh, naar thuisland, naar, die, uh, naar de Nederlandse competitie. Ja, en dan hoop je natuurlijk dat er een topclub uh, uh, voor je is die, die je wil hebben. was je klaar in Malaga, gevoelsmatig, voetbalgevoelsmatig? Nee, helemaal niet. In de zin van, we hadden ze gekwalificeerd voor de volgende ja. Champions League ook. Ik bedoel, dat, dat heb ik ook niet zo vaak in mijn leven gespeeld. Nee. Dus dat, dat, was, dat, dat was het ook niet zo. Alleen, toen kwam dit aan, waar je ook nog eens drie jaar... ja, toen kreeg je het gevoel van, ja, dat wil ik toch wel echt meemaken. Wat, wat kun je dan uh, schetsen hoe het dan verder is gegaan? Ik bedoel, uiteindelijk heb je dat gevoel. En dan? Ja. Komt dan, belt dan Martin van Geel of, of, of, of wordt er voor jou geïnformeerd? Hoe werkt dat? Ja, ben jij zoiets? Nou ja, goed, ik, ik heb natuurlijk wel eens vaker contact met Martin gehad. Ik was ook nog bij hem op bezoek geweest in de winter... toen ze bij ons in Marbella waren op trainingskamp. Ja, goed, en dan praat je wel zo over... Ja, als je ooit terugkomt naar Nederland, dan uh, geef maar een seintje. Dan kijken we wel. Of, zo praat je wel eens. Nou goed, nu was het in ieder geval van... gewoon Vlaar-interesse vanuit het buitenland. en Vandaar dat, uh, dat Feyenoord belde, dat ze ook interesse in mij hadden. Maar je hebt uh, nooit echt hoeven kiezen, toch? Tussen, tussen Ajax en Feyenoord? Nee, nee. Nee, dat werd wel gesuggereerd. Ik, ik heb... Uh, ik heb, wel, ik heb natuurlijk ook een paar goede contacten bij Ajax, maar, maar dat is nooit concreet geweest. Absoluut niet, nee. Wat Ronald Koeman met name zei natuurlijk de afgelopen weken is van het elftal is prima, het is voetballend goed. Maar ik heb iemand nodig die gewoon ervaring heeft, die gewoon het elftal even bij het nekvel kan pakken als dat nodig is. Dat is, dat is toch een mooie taak voor jou, want die ervaring heb je, dat kan nee. je. Ja, dat is een mooie taak. en Dat, dat moet ook uh, vanzelf gaan, dat moet niet geforceerd gaan. En uh, ja, je moet zelf ook gewoon goed presteren en dan, dan werkt dat als beste. En wat ik nou, ik heb vandaag voor het eerst getraind, er zit zoveel geweldig talent in deze ploeg. Dat had ik ook gezegd ook niet verwacht. En, uh... nee, hoe goed ken je dat elftal eigenlijk waar je nu ja, mee gaat spelen? Dat, dat ken je niet goed. Ik zie wel eens wat wedstrijden natuurlijk, maar gedetailleerd ken je het niet. Ik heb het tegen Dynamo Kiev natuurlijk gevolgd. Ja, dan zie je al uh, dat, dat ze veel talent hebben. Maar je, je praat ook met mensen die er wel dagelijks mee te maken hebben en die verstand van hebben. Ja, dan hoor je, hoor je dat eigenlijk al wat langer. Dat ze gewoon een geweldige ploeg hebben. Ja, vandaag op de eerste training doen we dat positiespel. Ja, dat, dat, dan zie je dat ook meteen. Dat is, de talenten zijn aanwezig. Alleen de ervaring niet. Nou ja, goed. Die kunnen zij ook alleen maar krijgen door wedstrijden te spelen. Zoals tegen Dynamo Kiev. Dus daarom, daarom moet je nu verder bouwen. En daarom hoop ik ook dat wij Sparta-Praag verslaan. En dat je gewoon die Europese wedstrijden hebt. Ook hoop nieuwe dingen. Hè? Tot slot, je zit nu bij een nieuwe club. En maandag meld je je weer bij een nieuwe bondscoach. Ja, ja ook daar hebben we, we hebben een geweldige periode gehad. Onder, uh, onder Bert van Mawijk. Ja, teleurstellende zomer. Maar ja, die teleurstelling die is ook nog niet helemaal weg. Misschien zit hij die diep van binnen nog wel. Maar ik vind dat ik moet laten overheersen wat we wel hebben bereikt onder die trainer. En wat, die, ja, wat we met zelfs ploeg hebben laten zien. En dat moet, dat moet uiteindelijk uh, overheersen. Maar die pijn van die WK-finale en van dit EK, dat, dat zal ook nooit verdwijnen, denk ik. Dat blijft uh, bij Joris Matthijsen. Dus uh, de komende drie jaar te zien bij Feyenoord. Dan die John Mayer van Daarnet. Creedence Clearwater Revival, Die zijn in ieder geval boven de 50. Nu die jongens van Creedence Clearwater Revival en waarom zeg ik dat? Ze kunnen in De Tweede Kamer. Want moet de Tweede Kamer een afspiegeling zijn van onze samenleving of kan een 35-jarige het prima opnemen voor een oudere in Nederland? Een derde van de Nederlandse bevolking is 50 plus, maar dat is niet terug te zien in de kandidatenlijst van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want daar is slechts een kwart boven de 50 en die mensen staan over het algemeen ook nog eens op zeer onverkies. De, plaatsen. de stelling straks in Aan de Lijn luidt... er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. Straks reageren G500 oprichter Sievert van Lienden... en directeur van de protestants-christelijke ouderenbond Els Hekstra op deze stelling. Dus er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. Maar u kunt ook allemaal reageren, niet meepraten... maar wel reageren via radio1.nl. Dat brengt ons bij de hoofdpunten van het nieuws. Het is bijna één minuut over half vijf. Hier is Martijn van Beek. Het Amerikaanse congreslid Paul Ryan heeft zich officieel gepresenteerd als running mate van de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Net als Romney beloofde hij zich in te zetten voor een klassiek Republikeins regeringsbeleid: een kleinere overheid, vermindering van de staatsschuld en meer vrijheid voor de burger en het bedrijfsleven. Over buitenlands beleid zeiden Romney en Ryan niets. De drukte op de Franse wegen is over het hoogtepunt heen. Er staat nog zo'n 450 kilometer file. Dat was eerder vandaag ruim 600 kilometer. De files staan al de hele dag vooral op de du Soleil, de A7. Het is naar het zuiden erg druk, erg druk, bij Valence en Orange. Ook de A10 tussen Parijs en Bordeaux en de A9 richting Spanje staan vol. En ook is er druk in Duitsland en op de Brennerroute. In Rotterdam is een tattoo-shop zijn vergunning kwijtgeraakt... na het schenden van de hygiëneregels. De shop verkocht tattoos via de kortingssite Groupon... en kwam in het nieuws na een klacht van een vrouw. De tattoo van een lotusbloem en haar naam in het Arabisch was totaal mislukt...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 Op dit moment zorgen alleen wegwerkzaamheden voor vertraging. Dat is op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ewijk 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De strijd om het hockeybrons bij de mannen is inmiddels ook begonnen. Eerst gaan wij praten over hoe de Spelen leven op Dutch Valley. En Dutch Valley dat is een groot festival met acht podia en alleen Nederlandse artiesten wordt vandaag voor de tweede keer gehouden in recreatiegebied Spaarnwoude. Matthijs van de Wiel is daar op bezoek en hij gaat daar op zoek naar de Oranjekoord. Dus ik vraag jullie, hebben jullie de zin in? Het feest kan pas beginnen als de deurzakjes komen, de maar dat weet ik niet. Zijn ze hier op dat feest? Die zijn er. En dit lijkt net echt, maar het is een imitatieband. Alles is er. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is als het maar Nederlands is. Er is een après ski tent een mega-piratenfestijn. Maar ook Nederlandse hip-hop- en rockbandjes. En zo wat alle grote Nederlandse artiesten treden op. Dit is extra leuk, extra Nederlands. Heel Nederland vindt het hier leuk. Vindt hier iets waar die. Een ja, leuke artiest kan vinden. Opvallend, hoeveel mensen zich in het oranje hebben uitgedost. Ook al is het niet per se vanwege de successen op de spelen. van deze Weer twee hockeyfans? Nee. Nee? Oh, je bent in het oranje, waarom dan wel? Ja, en wat vier je dan? Dat we van Nederland houden. Is dat het idee van dit feest? Ja joh, weet ik veel. We zijn weer twee oranje enthousiastelingen. Heerlijk. Hockeyfans. Nee. nee. Iedere kans aangrijpen om iets oranjes aan te trekken. Jazeker, dat wel. Koninginendag, ja. dat was ja. leuk. En toen het EK dat vond tegen... Ja, dat is waar. En nu draagt u het voor de Olympische Sporters? Nou, nee. nee. <laughs> Opvallend is ook hoeveel vrouwen dat Bavaria-jurkje hebben bewaard al die jaren. Ja, dat klopt. En hij blijft oranje in de was. Maar zo vaak draag ik hem niet, hè? Nee, waarom vandaag wel? Ja, omdat het Holland Festival is. En wat is dan het statement? Gewoon Holland, toch? En met Olympische Spelen zitten we nog in. Trots om Nederlands te zijn? Absoluut. Ja. Absoluut. En waarom moet iedereen dat dan laten zien? Ja, daar ben je één. En met het EK kunnen we hem niet gebruiken. Dan maar <laughs> op een festival, toch? Oranje legging, oranje jurkje. je bent helemaal gek van het uh, Nederlandse succes op de Olympische Spelen. Jazeker. Je kunt vanavond niet eens kijken, de herenfinale. Er zijn hier geen grote schermen. Nou ja, ik ga op tijd naar huis, hè. Ja, serieus? Ja, voor hockey. Dutch Valley, alles en iedereen is 100% Nederlands. Degene die het festival misschien het beste kunnen typeren, dat zijn de mensen die deze zomer iedere week... Op een festival staan. De mannen uit het oosten van het land die dagen gaten hebben geïnstalleerd. Wij regelen hier dagen gaten en de bekabelingen. En die ja. de stroomvoorziening in de gaten houden. Gezellig hier. Gezelliger? Ja, gezellig, ja. ja waarom? Op ja, gewoon, hè. Het is gewoon gezelliger. Wat is het verschil? De mensen, denk ik. Gewoon, de mensen. Nederlandstalige muziek doet altijd goed. Heb ja, je dan een andere sfeer? Ja, de, gewoon de sfeer is gewoon, is gewoon super. Mensen allemaal tevreden, dus ja, meer, meer de kantje niet. Ja. Het is wel onze taal en uh, dat moet wel hoog uh, blijven denk ja. ik uh, bij ons. En uh, dat kun je hier uh, van alle kanten kun je dat hier bekijken en zien en uh, horen natuurlijk. Wat je dus hier merkt is wat er in Twente gebeurt. Al die piratenzenders draaien. Omdat die de goede muziek draaien die hier gedraaid wordt. Die Nederlandstalige muziek die door Hilversum maar genegeerd wordt. En waar toch heel veel mensen gek op zijn. wordt hier En op die piratenzenders en hier in de grote piratententen, dat is ook de populairste hè? Ja, volgens mij wel ja. Zijn jullie nou klaar? Mag je dan de rest van de dag gaan feesten? Nou, wij blijven hier, mocht er een storing komen, dan komen wij in actie. En Verder mogen wij hier gewoon rondlopen en kijken. En niet te veel drinken? Dat gaan we zeker niet doen, we zijn aan het werk hè? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, en al die mensen die geklaagd hebben te weinig Nederlandstalige muziek op de zender... als u goed luisterde, drieënhalve minuut lang. We waren erbij en dat was prima. We gaan naar het hockey. Gerard de Groot. Twee ploegen die graag vanavond gespeeld zouden hebben. Zeker geldt dat voor Australië. GB moet de onderlikken likken, hè? Ja, die kregen met 9-2 klop in de halve finale van Nederland van Oranje. En dat kwam hard aan. We herinneren het ons nog natuurlijk allemaal nog wel levendig. Wat een fantastische wedstrijd was dat van Nederland. Het grote probleem, denk ik, voor Van As... is om dat uit het kopje te zetten als straks om 8 uur Engelse tijd... die finale gaat beginnen tegen aartsrivaal Duitsland. De finale van het hockeytoernooi. Gisteren wonnen de vrouwen, Goud. De mannen willen dat graag gaan volgen. En voor het eerst in de geschiedenis van het Olympisch hockey... zouden we dan een mannen en een vrouwenkampioen krijgen, mannen en vrouwen hockeygoud voor Nederland... dan... Uh... Hoef je niet meer op zoek naar hockeyfans, denk ik, in Nederland. Dan lopen ze allemaal op straat. Ze geloven in de hockeyploegen, de supporters ook. En de supporters van Nederland, die hebben of hun kaartjes geruild... voor de derde en vierde plaats. Zie ik heel, heel weinig oranje op de tribune. Ze hebben ze of geruild tegen de Australische mannen... die supporters die kaarten voor de finale hadden. Maar in ieder geval zitten hier wel wat Australiërs tussen hoofdzakelijk Britten. Britten die, Groot-Brittannië natuurlijk, naar het Olympisch hockeybrons willen fluiten willen schreven, willen roepen, willen zingen. 7,5 minuten inmiddels gespeeld, het is nog steeds 0-0. De wedstrijd in de pool tussen Groot-Brittannië en Australië... was een heel spannende, heel sensationele wedstrijd... waarbij uiteindelijk de uitslag 3-3 was... en waarmee met name Groot-Brittannië erg gelukkig was. Australië, je zei het al, de grote favoriet voor het goud... ging op zijn gezicht in de halve finale tegen Duitsland met 4-2. Dat was een grote, grote teleurstelling voor Rick Charlesworth... de coach van Australië. De Britten, ja, ze hadden wel in de finale willen staan... maar waren afgetekend zo verschrikkelijk veel slechter dan Nederland... dat ze niet eens hun een idee hebben van we hebben hem net gemist, die finale. Nee hoor, ze weten precies waar ze horen en waar ze staan. In de derde en de vierde plaats. En als ze brons halen, is dat voor Groot-Brittannië goed en mooi meegenomen. Dan gaan we door naar het voetbal. Mexico stoorde, scoorde na een halve minuut al tegen Brazilië... in de finale om het Olympisch goud. Bob van der Tak... We lopen denk ik zo'n beetje tegen het eind van de eerste helft. Uh, houdt Mexico die voorsprong? Ja, ze hebben nog steeds die voorsprong. Een minuut of zeven nog wel hoor in die eerste helft. Maar uh, de Braziliaanse bondscoach Mano Menezes is uh, absoluut niet tevreden over hoe het uh, tot nu toe allemaal uh, verloopt. Er uh, loopt steeds de gebaren ook richting de scheidsrechter. Dat hij gele kaarten moet geven aan de Mexicanen als die overtredingen maken. Nou, het valt allemaal wel mee hoor. Er worden wel een paar overtredingetjes gemaakt. Maar zo heel bijzonder is dat allemaal niet. Ja, dan heb je een Britse scheidsrechter. Dus die is dan ook niet geneigd om daar uh, heel snel voor met kaarten te gaan strooien. En uh, dat niet alleen. Menezes heeft ook uh, gewisseld. Na 32 minuten al. Al we nu even kijken wat Mexico doet. nee. Maar die verspelen de bal dan weer voorin. Hij heeft heeft na 32 minuten gewisseld. De bondscoach van Brazilië. Duidelijk niet tevreden. Over hoe het allemaal gaat. Hulk in plaats van Alexandro. Twee ploeggenoten bij Porto. Maar die Alexandro die had er duidelijk de bal in. Want die was niet geblesseerd. Het is gewoon een vervanging. Dus, omdat de bondscoach ontevreden is. Over hoe het allemaal verloopt. En Hulk die had trouwens bijna meteen gescoord. Een enorme knal zojuist van een meter of 25 met links. En daar had de Mexicaan Jaanse doelman José Corona alle moeite mee, maar hij tikte de bal uit de hoek en voorkwam zo de gelijkmaker. Nu krijgen we een vrije trap voor Mexico bij die 1-0 voorsprong dus. Doelpuntenmaker Oribe Peralta aan 29 seconden. Een van de drie dispensatiespelers die Peralta, 28 jaar... En nu heeft Mexico opnieuw de bal, maar verspelen ze hem. Gaat hij over de zijlijn en mag Brazilië de ingooi gaan nemen met Marcelo, de linksback van Real Madrid. Dat is een van de Braziliaanse dispensatiespelers. Neymar, even terug weer naar Thiago Silva, de aanvoerder geruchtmakende transfer gemaakt van AC Milan naar Paris Saint-Germain. En nu Neymar ingespeeld. Neymar met een aardig paasje in de richting van Oscar. Oscar naar Marcelo. Marcelo moet proberen om zijn directe tegenstander voorbij te komen. Dat lukt met een aardige beweging. En dit ziet er goed uit. De kans voor Marcelo. En het schot gaat maar net naast. Maar dit was eindelijk eens een goede Braziliaanse combinatie. Door het hart van de Mexicaanse verdediging. Maar Marcelo schiet naast. En dus kijkt Brazilië nog altijd aan tegen die 1-0 achterstand tegen Mexico.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 Dire che sto male con te è un gioco, un misto tra tre rivoluzione Credo sia una buona occasione, con questa magia di Natale, per ricordarti per quanto sei speciale, tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti E dono, quel che hai fatto è fatto io però chiedo Regala mio sorriso io ti porgo borgonarò Su questa amicizia nuova pace sia sì, Perché so come sono infatti chiedo merdo Su, quel che è fatto è fatto, io però chiedo. se garandi un sorriso, io ti borgo Su questa amicizia nuova pace, si. Sì. Perdono, qui l'inferno non una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura. <ride> io senza di te non lo so. En la notte va.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 Nou, staat bij, hè? nummer één hit uit de zomer van 2002. Dan weet u het wel, u had hem natuurlijk ongetwijfeld herkend. Hè? Tiziano Verro met perdono. Wij gaan terug naar het Olympisch voetbal. De finale Brazilië-Mexico. Bob van der Tak. Ja, bijna rust. Halve minuut nog. Nog steeds 1-0 voor Mexico. En we zien maar steeds die Braziliaanse bondscoach in beeld. Want uh, die blijft natuurlijk niet tevreden met hoe het loopt. Ik moet wel zeggen dat zijn wissel wel uh, enig positief effect heeft tot nu toe. Want Hulk, de speler van FC Porto, die valt toch wel heel aardig in met een enorme knal. Dus uh, zojuist uh, was hij gevaarlijk. En daarnet uh, ook nog een kopbal. Nu een vrije trap voor Brazilië. En die bal vliegt uh, voorlangs het doel zonder dat hij door iemand wordt geraakt. Dat uh, oogde dreigend als daar iemand tegenaan had kunnen lopen uh, tegen de vrije trap van Neymar. Dan uh, had hij uh, misschien uh, tussen de palen kunnen gaan. Nu wordt hij nog wel geschampt door een van de Braziliaanse aanvallers. Maar uh, die kan er niet echt richting aan geven. En dan gaat die bal dus gewoon naast het doel. En kan uh, keeper José Corona, de 31-jarige keeper van Mexico, opgelucht ademhalen. Is er inmiddels uh, ook nog een minuut extra, nee twee minuten extra zelfs komen erbij in deze eerste helft. En dus nog anderhalve minuut te spelen. 1-0 voor Mexico, dat uh, in ieder geval zal proberen om die voorsprong over de streep te trekken. Natuurlijk zo voor de rust. Maar Brazilië probeert toch wel wat aan te dringen. Nu Mexico met Salcido, maar die levert de bal ogenblikkelijk in. En dan is er een overtreding gemaakt door een van de aanvallers van Mexico, door uh, Oribe Peralta, de doelpunt te maken vastgehouden En dus een vrije trap voor Brazilië. Snel genomen met Marcelo naar Oscar. Dan zitten we aan de linkerkant. Een meter of tien over de middenlijn. Oscar wordt opgejaagd. Moet even terug naar Sandro is dat. En die gaat dan nog wat verder terug naar de rechterkant. Nu naar Rafael. Rafael met een lange bal naar voren. Die lijkt me wat aan de harde kant. Maar kan toch goed worden binnengehouden daar op de rechterkant. Kan er misschien een voorzet komen nu. Bal in strafschopgebied, Maar uitstekend geblokt. Door de Mexicaanse linksback en dan misschien nog een countertje van Mexico zo op de valreep in de eerste helft. Nee, dat lukt niet, want Salcido wordt niet bereikt. Nu Brazilië weer met Marcelo. Marcelo naar Neymar. Neymar met de actie gaat naar binnen toe, gaat schieten denk ik. Doet hij ook, bal gaat net naast. Hier blijft het 1-0, niet gescoord verder. Wel bij het hockey bij Gerard de Groot. Want daar is het 1-0 geworden voor Australië. Liam de Jong, hij scoorde na een actie van Jamie Dwyer... de aanvallen van Australië van de kop van de cirkel... was het gewoon kei en kei en keihard raak. Simon Orkert is het daarentegen, die scoorde. Die was degene die het laatste de bal in het doel plaatste. En dat betekent dat Australië tegen Groot-Brittannië... precies halverwege de eerste helft 17,5 minuten gespeeld. Nog 17,5 minuten spelen dus in die eerste helft. Australië leidt met 1-0 door Simon Terug naar Bob van der Dak. Bob, laatste seconde van die eerste helft. Ja, sterker nog, het is rust. Mark Klettenburg heeft uh, de eerste helft beëindigd. En de Braziliaanse bondscoach, Mano Menezes, die legt het nog een keer uit aan de vierde man. Die is toch redelijk uh, irritant hoor, die uh, Menezes in de eerste helft. kan zich beter gewoon op zijn eigen ploeg concentreren in plaats van steeds maar uh, over de arbitrage beginnen te zeuren. Want zoveel valt er op uh, Mark Klettenburg, de scheidsrechter, niet uh, aan te merken. Rust is het in ieder geval. Mexico leidt dus uh, met 1-0. Doelpunt na 29 seconden gemaakt door Ori. Lieve Peralta. Radio 1. Sportzomer Tweets. En we verheugen ons er alweer helemaal op twaalf minuten voor vijf rondvergouwen zit klaar met allerhande Nederlandse en buitenlandse, misschien wel sporttweets. Ja, ja, het is, weer, het is weer druk. Een en al Olympische Spelen natuurlijk wat de klok slaat op Twitter. Uh, ja, Iedereen viel deze week over uh, mediamagnaat Rupert Murdoch heen, die de voetbalrechten heeft gekocht. Maar ik denk toch dat ik hem nu echt ga aftroeven. Want ik heb namelijk besloten dat ik de internationale rechten van het snelwandelen ga kopen. Binnenkort te zien bij Snelwandelen Live. Want op Twitter is het snelwandelen deze middag de hit. Een Peter Celi die schrijft: Respect voor al die snelwandelaars. Volgens mij schuren ze hun billen gewoon compleet open. Tim Schepers die dacht bij het zien van de eerste beelden dat de organisatie van de Spelen gewoon te weinig toiletten had ingezet. Niels Koster die zegt: Gek eigenlijk, ik heb nog nooit iemand in het wild zien snelwandelen. Waar trainen al die atleten toch? Peter van Sol die vraagt zich af wanneer het onderdeel huppelen begint... en Ronald Smit die vergelijkt het snelwandelen met heel luid fluisteren. En dat is inderdaad ook heel moeilijk. En ook uh, valt bij een aantal mensen eindelijk het kwartje, want altijd als het snel wandelen begint, dan weet iedereen weer even waar John Cleese zijn inspiratie heeft opgedaan voor de bekende Monty Python-sketch Ministry of Silly Walks. Uh, zo klonk dat. I'm sorry to we kept waiting, but I'm afraid my uh, my walk has become rather sillier recently, and so it takes me rather long. <laughs> Now then, uh, I'll have a, a silly walk. Ja, ja, Zo klonk dat. Ja, blijf briljant en dit filmpje wordt na aanleiding van de finale van vandaag weer veelvuldig gelinkt op, op Twitter. Tot slot uh, bij het uh, snelwandelbashing nog even een uitspraak van ene Jordi Pluis. Die zegt, mijn god wat een gay sport dat wandelen. Waarop ik alleen even kwijt wil, de naam Jordi Pluis, dat klinkt nou ook niet bepaald, joh. Uh, bij de vroege editie van de Sportszomer Tweets... Uh, hoorde je al een aantal uh, Twitter-reacties van onze Gouden hockeydames. Inmiddels zijn er weer een paar tegeltje teksten bijgekomen. Onder andere Sophie Polkamp die tweet bijvoorbeeld... Ja, het klopt echt... Pijn is tijdelijk, maar pride is voor altijd. En Kim Lammers die tweet... Wat is er fijner dan wakker worden? En het eerste wat je ziet is goud. En uh, altijd uh, veel aandacht voor de winnaars in deze rubriek... maar toch ook even stilstaan bij de verliezers hoor. Neem Tommy Molet uh, die het erin metaal aan zijn neus voorbij zou gaan... bij het taekwondo-toernooi. Uh, hij tweette vandaag The Day After teleurstelling overheerst. Maar wat doen alle positieve reacties mij goed, zeg? Had graag meer willen laten zien en die gouden medaille meegenomen. Maar het mocht helaas niet zo zijn. Toch bedankt aan iedereen die mij heeft gesteund. Vooral aan diegenen die de moeite hebben genomen naar mij te komen kijken. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Door jullie heb ik kunnen genieten. Ik heb de beste fans van de wereld. Ja, zo zie je, maar je kunt nog best wat kwijt in die 140 tekens op Twitter. Verder een tweet van Bas Verwijlen, die geen medaille wist te pakken bij het schermen. Maar hij had wel een Olympisch speeltje. En die dingen zijn enorm gewild onder verzamelaars. Ja, of het echt waar is, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar hij twittert in elk geval een foto van een Engelse agent, een Bobby. Die uh, zijn, typisch, uh, uh, zijn typische Britse politiepet blijkbaar heeft ingeruild voor het Nederlandse speeltje van Bas. Bas poseert uh, op de foto breed lachend met uh, de politiepet op en hij schrijft erbij. Wat de Engelse politie allemaal niet weggeeft voor een Nederlandse pin. Ach ja, het is geen medaille, maar het staat ook zeker leuk op de schoorsteenmansel. Euh, zeker als je weet dat Bas in het dagelijks leven bij de Nederlandse politie werkt. Ja, en tot slot, ja, vanavond is het eindelijk zover de finale van de hockeymannen. De lat ligt hoog en eh, na de dames van gisteren op Twitter laat bijna het hele team weten dat ze er hartstikke klaar voor zijn... Volgens mij hebben ze dat met elkaar afgesproken. Robert van der Horst die tweet. De dag is gekomen waar ik altijd van gedroomd heb. 18 augustus, de Olympische finale. De wedstrijd van mijn leven. Make it happen. Collega Sander Baart die zegt going for gold tonight. En uh, tot slot Bar uh, Bob de Voogd die schrijft. Eindelijk is het zover. De dag waar we zo hard voor geknokt hebben. We gaan onszelf belonen. Nou, Bob, we helpen het jullie hopen. Misschien, zo zegt cabaretier Jochem Meijer op Twitter... komt Rupert Murdoch er dan vanavond ook wel achter... dat hij ook beter had kunnen investeren in het hockey... in plaats van het voetbal. Of het snelwandelen natuurlijk. Tot zover de Sportzomer tweets Morgen echt de allerlaatste dag van deze rubriek. Steunbetuigingen om deze rubriek van mij en Luc Ickink in de lucht te houden... kunt u kwijt via hashtag R1 sportzomer Ron van dank. En we gaan Robert van der Horst nog even bellen. Dat hij, we hopen dat hij op 11 augustus ook de dag van zijn leven heeft. En niet op 18. Want dat, dat, dat is niet een week te lk laat. Lk. Prima. Dankjewel. We gaan eens even kijken naar die strijd om het brons. Gerard de Groot. Ja, het is te hopen dat Van Noors komt opdagen dagen ja. zo. Ja. Misschien zijn ze met 14, Gerard. Ja, nou. Heb je je spullen bij je? Ja. Of jij, Tom, hè? Je nee. hebt, hebt het spelletje altijd hoger gedaan dan ik. Ja. Vertel ja. eens even, die Engelsen kunnen die nog iets terugdoen tegen Australië? Nou Australië ja, stond 3-0 voor in de poolwedstrijd hè, tegen Groot-Brittannië. Toen werd het 3-3. Dus ze moeten er nog in ieder geval drie bij maken, Australië. Ze willen ze echt veilig zijn, zo lijkt het althans. Maar op dit moment niet hoor. In de eerste helft is het Australië dat aanvallend speelt. was natuurlijk in de poolwedstrijd ook zo. Toen was uh, Groot-Brittannië gevaarlijk in het laatste kwartier van de wedstrijd. Dus uh, de Australiërs zullen zich zeker nog niet uh, rijk rekenen op dit moment. Rijk rekenen met brons in hun zak. Ze blijven aanvallen, ze blijven kansen zoeken. Ze blijven drukken op het doel van Groot-Brittannië. En de Britten kunnen niet veel anders doen dan verdedigen. Nog 11,5 minuut, dan is het rust. En Australië leidt met 1-0. Hartstikke mooi. Dan gaan wij naar Gerrit Hiemstra. Goedemiddag, Gerrit. Ja, goedemiddag. Nou, het zou lekker zomers worden. Um, is het dat ook? Hoe is het daarmee? Ja, en nee. Oh. Want er is een gedeelte van het land waar, het, waar de bewolking toch behoorlijk hardnekkig is. En een, ja. Ja, zeg maar een beetje de helft van het land. En de andere helft, daar is het gewoon mooi weer, eigenlijk zoals verwacht was. Maar die bewolking was toch een beetje een, ja, tegenvallen. En hoe kwam dat? Ja, dat is de grote vraag. Uh, waarschijnlijk een zwak frontje, wat toch wat actiever bleek te zijn dan dat het uh, gisteren leek. Um, en dat was toch uh, ja, een, een tegenvaller. Uiteindelijk komt de zon denk ik wel door, maar ja, dan is de dag voor het grootste deel al om. En waar is het wel en waar is het niet bewolkt? Hè? Nou, de meeste zon komt voor in Zeeland, in uh, Noord-Brabant, in Limburg en ook in Noord-Holland uh, rond, rond het IJsselmeer. De meeste bewolking zit vooral in uh, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel. Dat is uh, vooral de plek waar de meeste bewolking zit. Maar er valt niks uit die wolken? Nee, eigenlijk niet. Uh, er is een enkel drupje regen gesignaleerd vanochtend, maar voor de rest is het overal droog. Ja, En dan morgen krijgt wel heel Nederland dan dat, dat lekkere zomerweer? Ja, dat blijven we gewoon volhouden. Uh, morgen steekt de wind ook wat meer op. Dat helpt vaak ook nog een beetje mee. Uh, windkracht 3 tot 5 krijgen we dan. En uh, temperaturen die wat hoger komen dan vandaag. Ik denk zo'n 22 tot plaatselijk 26 of 27 graden. Ja, en, uh, en, en de komende week heb je daar een beetje een zicht op? Ja, na het weekend blijft het warm. De temperatuur die blijft zo rond de 25 graden. Uh, de kans op een bui neemt langzaam wat toe. Dat zou bijvoorbeeld dinsdag kunnen gebeuren. Uh, en later in de week ook, bijvoorbeeld uh, woensdagavond of zo, of, of donderdag. Uh, maar goed, dat duurt nog een hele tijd. In ieder geval blijft het voorlopig wel uh, lekker zomerweer. Het is uh, Zwarte Zaterdag, uh, Gerrit. Ze staan uh, volop in de... Krijgen ze wel mooi weer als ze na 24 uur ergens arriveren? In Europa? Ja, in het ja, uh, zuiden van Europa, zeg maar. De, de, al die, die files in Frankrijk en zo. Spanje, is het daar mooi weer? Ja, daar is het, daar is het bijzonder warm, moet ik zeggen. Vooral uh, Spanje spant kroon. Uh, daar hebben ze al een paar dagen uitzonderlijk heet weer. Met maximumtemperaturen van zo'n 40 graden. Bijvoorbeeld in Madrid in de buurt. Daar is het vandaag ook weer 40 graden. Gisteren was er 42 graden. En uh, in Andalusië, Cordoba bijvoorbeeld. Vandaag, uh, net als gisteren, 45 graden. Oh. Nou, dat is echt bizar heet. Ja. Um, het ziet er wel naar uit dat het de komende dagen daar iets minder warm wordt. Nog altijd 35 graden dan in het binnenland van Spanje. Uh, maar goed, dat is uh, toch Alweer beter iets, dan 45. Ja, iets, iets draaglijker dan, uh, dan boven de 40. En dan nog eventjes uh, naar Londen. Gisteravond hadden de, de hockeyvrouwen een prachtig mooie zomeravond om het, mm -hmm. om het goud te winnen. Hoe hebben de hockeymannen dat in Londen vanavond? Ik denk dat het vanavond hetzelfde verhaal is. De kans op een bui neemt iets toe, maar het begint eigenlijk pas morgenavond of zo. Of, of maandag begint het wat toe te nemen. Dus ik denk dat het vanavond, wat het weer betreft in ieder geval, een prima avond is. Ja, en stel dat ze goud hebben, dan kunnen de mensen daarna in Nederland vallende sterren zien, hè? Dat klopt, ja. Het is vannacht ook helder. Als die bewolking die lost, denk ik uiteindelijk wel op. De perseiden die komen voorbij. Dat is een meteorenzwerm, zoals het heet. Even, even Gerrit, nou, anders ga ik afhaken. Nu. De perseïden komen voorbij. Haar eindelijk, dacht ik weer eens. Ja. Een zwerm meteoren. Leg even uit. Nou, een meteor is niks anders dan een, een, een, zand, een stukje steen of een soort zandkorrel. Ja. die uh, onze dampkring binnenkomt. En als dat gebeurt, dan verbrandt hij. En dat zie je als een, uh, een lichtspoor aan de hemel. En we noemen dat dan vallende nee? ster. Het is natuurlijk niet een oh, echte okay. vallende ster, nee. maar het is gewoon een, een stukje steen eigenlijk wat uh, de dampkring binnenkomt en verbrandt. Maar nog even, zijn dat relatief kleine stukjes? Of, ja, dat zijn of, of, hele kleine korreltjes. Ja. Okay. Volgens mij is hij bang dat het op zijn okay. kop valt. Nee, ja. nee, nee, ik ben gewoon gefascineerd. <laughs> ja, en kleine dat is, korreltjes uh, en dan kan je met het, met het blote oog zien. Ja hoor, um, je, moet, uh, je moet wel een plek opzoeken waar weinig uh, licht in de omgeving is. Dus als je, als je in een stad bent, dan kun je het vaak moeilijk zien. Met veel straatverlichting. Maar bijvoorbeeld op de wadden of... Uh, nou, ja, uh, in ieder geval ver van de bebouwing af, dan is het vaak goed donker. En dan vallen die... Vallende sterren, mooi op. Oké, okay. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Gaan wij nog even naar Gerard de Groot, Groot-Brittannië, Australië. Ze zijn een keer over de middellijn, Gerard, hè? Ja, en goed ook, want ze hebben de strafcorner te pakken. Ashley Jackson, de nummer 7 van Groot-Brittannië. Hun uh, topschutter bij de strafcorners. Hij mag zo direct gaan aanleggen voor de eerste strafcorner van de wedstrijd. Uh, nog 6 minuten 45 te spelen. In de eerste helft Australië leidt met 1-0 door dat doelpunt van Simon Orkert. Kijken wat uh, Jackson daar aan gaat doen. Komt Jackson, komt Jackson, schuift hem af en hij gaat erin. Hij gaat erin via de afschuif en dat betekent dat uh, Groot-Brittannië met een uh, prachtige strafcorner uh, variant uh, gelijk is gekomen. Langzij is gekomen doordat uh, er gescoord wordt uh, door uh, Nicholas Ketlin, als ik het allemaal goed gezien heb. Een uh, aangegeven strafcorner wordt erin getikt en dat uh, is 1-1 in de wedstrijd om de bronzen medaille. Australië 1, Groot-Brittannië 1. Het kan nog aardig worden. Het kan nog aardig worden. Wij blijven natuurlijk vervolgen in de uren van Radio 1 Sportzomer. Allemaal wel een beetje als opmaat naar die finale van vanavond. Natuurlijk Nederland, Duitsland, wordt het goud of wordt het zilver. En we volgen ook de tweede helft van de voetbalfinale. Dat is toch altijd wel leuk. Mexico, Brazilië. Stand is misschien nog wel leuker. 1-0 voor Mexico. Tot zo. Ja, we zijn er nog.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 Heel graag gedaan. Gaan wij heel veel plezier in het leven. Dank u wel, hetzelfde.